Dit is deze week de Elspalaat bij Radio Els 558. Alles is allemaal een bijzonder goede middag op deze prachtige herfstdag in oktober, de laatste van oktober. En het is weer zover op de zaterdagmiddag tussen nu en de klok van een uur of half vijf. De Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En in die top 40 hebben we 15 stijgers, 19 dalers. Twee platen blijven stationair staan. We hebben vier nieuwkomers en dat betekent ook dat er vier platen zijn verdwenen. En dat waren achter en volgens. Timmy Weinert met Divorce na 7 weken top 40, Gloria Gaynor niet lang volgehouden 3 weken slechts met Do It Yourself, ach en wat jammer want ik vond hem zo mooi, Long Tail Ernie and the Shakers met Rockin' Rocket, slechts 4 weken genoteerd in de top 40 en... Eruit. En de laatste die verdween ook al zo'n prachtig plaatje van de Manfred's Man Earthband Spirits in the Sky, zeven weken genoteerd en het was ook nog eens een keer een ex-alarmschijf. Verder hebben we één Franstalige, één Duitsstalige, zes Nederlandstalige platen en 32 Engelstalige en er staan in deze top 40 16 Nederlandse producties. En zoals gebruikelijk beginnen we natuurlijk met nummertje 40. En ik dacht vorige week dat die al verdwenen zou zijn. Nou nee hoor. De dame houdt het nog één weekje vol. Vijf weken genoteerd voor Bonnie Sinclair. En samen met Peter Koelewijn bezingen ze Rocco Don't Go. Welkom bij de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden op Radio Ls 558. Hekken sluiter voor deze week in de top 40. Op nummer 40 vier plaatsen naar beneden van 36. Bonnie Sinclair in de vijfde week met Rocco, Don't Go. Dus die horen we waarschijnlijk denk ik volgende week niet meer terug. En op 39 ook al een zakker vanaf 27 afkomstig. Het mooie Pandoras box van Harum. In de vierde week duikelt hij daar naar beneden. Voor de laatste keer gaan we hem draaien in de top 40. De vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. plaatsen naar beneden voor Casey en zijn Sunshine Band in de achtste week met Get Down Tonight. Ze staan nu op nummertje 38 en het zal ook wel de laatste keer zijn dat we ze horen. Maar niet getreurd, want Casey komen we later in de middag nog een keertje tegen. Maar dan veel en veel hoger in de top 40. Ach, en dit is een zakker. Ook waarschijnlijk voor de laatste keer. Zes weken voor Frank Sinatra met I Believe I'm Gonna Love You. As the morning casts a thousand bits of sunlight. And they shine like diamonds on the morning dew I believe that every single one is mine alone to see And I believe I'm gonna love you If it seems that there are special stars for lovers And we see them scattered cross midnight blue I believe that out of all this world They're meant for you and me Cause I believe I'm gonna love you I'll take you to a magic place Where no one's ever been Where there's carpets made of flowers And music in the wind If you wonder why I've given you these treasures Because you're like no one else I ever knew. Mocht je nog de weg op willen, er staan momenteel negen files in Nederland. En dat uh, zijn we allemaal maar kleintjes hoor. Op de A1 bijvoorbeeld. tussen het Hooimeer en Laren op Amsterdam Amersfoort 5,2 kilometer. 3 uh, kilometer op de A7 tussen Permerente Noord en Afrit Avenhoorn. En 2 kilometer op de Afstadijk vanwege werkzaamheden. En 4 kilometer op de N-289 tussen Woensdrecht en Tolen. En dan ook nog eentje, die is wel wat langer. 8,6 kilometer op de N-304 met de aansluiting tussen Otterlo en de A1. Ja, je de hoorde... I'm going to believe you now van Frank Sinatra in de zesde week op zijn retour. Vijf plaatsen naar beneden van 32 naar 37. En deze zullen we ook wel weer niet meer horen. Alhoewel, hij zakt niet zo erg hard weg in de top 40 hoor. En hij staat er inmiddels al tien weken in. Het is natuurlijk die purple met Silent Times. Ze gaan drie plaatsen naar beneden van 33. 36 in de Nederlandse top 40, we doen vandaag de 11de jaargang nummer 44 en dat is de aflevering van 1 november 1975, dus exact 40 jaar geleden en dat doen we elke week hier bij Radio Els 558. Yeah De laatste keer is dat we hem horen waarschijnlijk in de top 40 bijna helemaal gedraaid. Die purple met zijdentijmen, drie plaatsen naar beneden van 33 naar de 36 in de tiende week. En het is ongelooflijk het weer zoals het nu buiten is. En gisteren was al een prachtige herfstdag, maar vandaag is het ook prachtig weer. Ik zit hier gewoon in top 40 t-shirt die we nog over hadden van de afwasshowdag van 29 augustus. En ik heb hier gewoon de tuindeuren van de studio openstaan. De hondjes lopen lekker buiten. Het is gewoon nog compleet zomer. Uh, we gaan door in de lijst en we komen de eerste tegen die stationair is blijven staan. En dat is wel opvallend, want het is een ex nummer 1 niet geweest die op zijn weg retour was. We hebben het hier over Harpo met Movistar op 35 blijven staan deze week. All Hit Radio. Radio Els. 558. We staan op nummertje 35. Het klassiekertje Movie Star van Harpo in de negende week. Trouwens, deze lijst werd uh, oorspronkelijk uitgezonden op Tros Radio Hilversum 3. Op de donderdag natuurlijk van 4 tot 6 door Ferry Maat. Dus dat betekent dan die plaatjes maar voor de helft ongeveer gedraaid werden. Want Ferrimaat had maar twee uurtjes de tijd ervoor. Ja, ik kom die tijd nog wel heugen. En het was ook het station met de meeste hitlijsten. Want je had dan ook nog eens een keer. Uh, de Europarade, later geloof ik, en ook nog eens een keer de NOS top 30, die werd er helemaal gestoord van. Ik ken al die dagen nog uit mijn hoofd, want het had, iedere omroep had toen een vaste dag, niet zoals nu, dat er een horizontale programmering was. Dat was wel leuk, maandag had je de Avro, dinsdag had je de Vara, woensdag had je de KRO, donderdag had je de Trostan en vrijdag was het een beetje een rommeldag met de EO, later Veronica erbij en de NCV en de NOS, daar ben je helemaal gestoord van. Zaterdag had je dan de Nussereve met Barend op schoot en zondag had je gewoon langs de lijn op zondagmiddag, ja dat kon allemaal toen op de Nederlandse popzender. Ook nog en nog een ex uh, nummer 1 hit voor van uh, Rod Stewart met Zeling. zakt die vier plaatsen van 30 naar 34 in de 11e week. Goedemiddag, Je luistert naar de Historische Top 40 van 40 jaar geleden op Radio Els 558. I am sailing home again across I am sailing Stall me Dat die trafen. Der Fang war gut en voll waren ihre taschen. umgach sein Fest, und da lachten alle ein Mädchen an. Kom, Melina, tanz mit mir, tanz mit mir allein, und lass dich mit deiner Wandereien. Sagte jeder Mann, komme Elena, sing mit mir, sing mit mir allein, schöner kan's mit keinem anderen sein, doch sie sah jeden an, sie trieb ihr spiel und ließ die Fische leiden. Ja, sie war schön und sie wollte sich noch nicht entscheiden. Die Nacht war heiß, gefüllt waren unsere Gläser. Ich drank hier zu und ich fühlte, wie ich mein Herz verlob. Komm, Melina, tanz mit mir, tanz mit mir allein. Lass dich mit keinem anderen ein, dat sagte jeder Mann. Und Melina, sing mit mir, sing mit mir allein. Schöner kann's mit keinem anderen sein. Sie gab mir ihre Hand und sagte. Beide sahen uns aan, was dan geschah. War wunderbar. Es war der letzte Siretaki. Zwei Menschen, die verstanden zich beim letzten Siretaki. En alle stimmten ein, das muss das löten. Is even zijn... Wat een mooie Griekse muziek hè en gewoon in het Engels uh, gezongen, of Duits, wat is het eigenlijk, maakt ook niet zoveel uit, ik heb niet eens goed geluisterd, eigenlijk vijf weken genoteerd voor Rex Gildo in de top 40 met Der Letzte Siritaki, oh dan is het Duits ja. De Deem, dat heb ik nog wel een klein beetje geleerd op school. Hij gaat onderuit van 26 naar 33 in de Nederlandse top 40. En op nummer 32 is het tijd voor een nieuwe. Hier is 5000 volt en I am on fire. Nieuw winnen in de top 40 op nummer 32. Blank, blank, blank, blank. Ko wel door je luidsprekers hoor. Ja vanmiddag heel wat horen. Een nieuwkomer op nummertje 32. Vorige week nog gedraaid door Brenda en Anne in de top 40. Jorde 5000 volt. En dit is een zakker een hele grote hoor. En die moet ik helemaal niet hebben. Ik heb de verkeerde. Oh oh oh oh. Ja, ik zit af en toe een beetje te. Soms slaat hij wat over hier die uh, USB-speler. En dan gaat het natuurlijk niet helemaal goed. We moeten deze hebben. Ja, ja, ja, ja. Rijnstoorn Cowboy van Glen Gamble. Een hele val naar beneden van 15 naar 31 in de zevende week in de top 40. I've been walking these streets so long. Singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway.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 We'll be Tot 40 is het tijd geworden voor het eerste overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummertjes 40 en 31. Van 36 naar 40 gezakt in de vijfde week. Bonnie zit klein met Rocco Don't Go, de live opname. Pandora's box van Procol Herm, vier weken genoteerd. Zakt van 27 naar 39, vier plaatsen naar beneden. Van 34 naar 38. Cat down tonight van Casey en de Sunshine Band in de achtste week. Maar die horen we zo meteen weer terug. Hoor die Casey, let maar eens op. Frank Sinatra, zes weken genoteerd met zijn I believe I'm gonna love you. 32 naar 37 gezakt. En drie plaatsen naar beneden voor Deep Purple van 33 naar 36 met Sheldon Time in de tiende week. Negen weken voor Harpo, ex-nummer 1 hit. Star blijft stationair staan op nummertje 35. En vier plaatsen naar beneden van 30 naar 34 ook al een ex-nummer 1 hit. Sailing van Rod Stewart, elf weken genoteerd. Vijf weken genoteerd voor Rex Kildo met der letzte Sitaki. Van 26 naar 33 naar beneden gekukeld. En de eerste nieuwkomen vinden we op nummer 32 van 5000 volt. Met I am on fire. Rijnstone Cowboy maakt een hele duikeling. Van 15 naar 31. Met Rijnstone Cowboy natuurlijk van Glen Gamble. En op nummertje 31. Oh nee, nummertje 30. Een ontzettende duikelaar hoor. Van 9 naar nummertje 30. Ach, wat jammer. Negen weken genoteerd voor de Brotherhood of Men. En het gaat allemaal over Kiss Me, Kiss Me, Your Baby. Come on and kiss me, kiss your baby. Come on and tell me that it's me, your love. Come on and kiss me, kiss your baby. Baby Is het al bijna 10 voor 3 geworden in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden? Joorde Kiss Me, Kiss Your Baby van de Brotherhood of Man in de negende week. Een hele duikeling naar beneden van 39. Dit plaatje heeft trouwens toch een heel grillig verloop gehad in de top 40. Want een aantal weken terug stonden ze nog in de top 3. Net niet naar nummer 1, toen gingen ze zakken naar nummer 5. En de week erop gingen ze gewoon weer naar nummer 3 toe. Dus dat was een beetje een yo-yo effect. Maar nu definitief op zijn retour. En dit staat op nummer 29. Vier plaatsen naar beneden voor Bob Marley en de Welers, de uitvoering van No Woman No Cry. En ze staan slechts drie weken genoteerd, dus dat is niet echt een grote hit geworden. I'm 29 geluid voor deze week in de top 40 van Bob Marley en zijn weilers drie weken genoteerd met No Woman No Cry. Je kent ze wel, maar lang niet meer gehoord. Radio Els frist je geheugen. Op. Radio Els frist je geheugen op. Flashback. Ach en wat jammer, wat jammer, wat jammer voor Gilberto Sullivan. x Schijf, hij staat vier weken genoteerd, maar gaat heel hard naar beneden. Vorige week nog op nummertje 11 en nu zakt hij naar nummertje 28. I believe it when I see it. You gave your love so tenderly Said there could be no one but you for me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 It's over now, as far as you're concerned You told our children on the phone How much you hated leaving them alone Yet for the past few weeks or so You never phoned them just to say hi. You that I bear a grudge. In spite of promises you broke, you still insist that there's a ray of hope. Well, I'll believe it when I see it. We can... Als je zo wat plaatjes gehoord hebt, we hebben inmiddels al aardig wat plaatjes gedraaid, natuurlijk, in dit eerste uur. Dan uh, zijn we weer helemaal terug in het sfeertje van 40 jaar geleden. Want we doen hier de top 40 van 1 november 1975. En dit was het nummer 28 geluid uit Believe It When I See It van Gilbert O'Sullivan. Maak een hele grote duikeling hoor, van 11 naar 28. En dat is best wel jammer, want het is een ontzettend mooi plaatje. Maar het had uh, alles in zich om een nummer 1 in te worden. Maar het is het helaas niet geworden. Uh, we gaan op naar de klok van 3 uur en dat doen we met het nummer 27 geluid. Dit is Peter Biedemeijer met Die Tijd van Vroeger. Vorige week nieuw binnengekomen op 31 en gaat door naar nummertje 27. We horen elkaar terug naar het tijdszijn van 3 uur. Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toever, want alles leek veel kleiner dan nou, nou nou.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 We zaten heel de dag aan zee We oh, waren dromen Want op de radio klonk de stem van Doris D hey, Weet je nog die tijd van vroeger Misschien was het toen vijder, Want alles leek veel kleiner dan nou, nou, nou Het is moeilijk uit te leggen Hoe moet ik dat nou zeggen aan jou?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 Want op de radio klonk de stem van Doris, nee, Hee, Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toevreemd, want alles liek veel kleiner dan nou Nou, nou Het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou?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 Straats, welkom in het tweede gedeelte van de historische top 40 van 40 jaar geleden. We doen de aflevering vandaag van 1 november 1975. En als uuropener hoorde je de Elsplaat voor de hele komende week, zoals we die gaan draaien in de gepresenteerde programma's. Dat was, waren de Bee Gees met Ayo Ayo. Ja, prachtig plaatje, staat niet in deze top 40, maar volgens mij was dat heel wat eerder. We waren gebleven bij nummertje 26 in de Top 40 voor vandaag en dat waarschijnlijk allemaal, is waarschijnlijk allemaal gekomen doordat Brenda en Anne vorige week dit plaatje ook draaiden want toen stond het in de top 40 en die hadden er volgens mij een heel verhaal aan vastgeplakt. En nu komt ze nieuw binnen in de Nederlandse top 40 op nummertje 26. We hebben het hier over Mieke en mijn beste vriendin. Nieuw.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 Gerrit Brussé staat radio momenteel even helemaal open. Want die is helemaal gek van al die piratenmuziek. Gerrit, deze was speciaal voor jou. Mijn beste vriendin van Mieke komt nieuw binnen in de top 40 op nummertje 26. Dit is de top 40. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Yes to the dat we met een Nederlands blok bezig zijn momenteel, want ik heb gewoon vijf Nederlandse producties op een rij, dit was er ook eentje, Classics met Russian Lady, vijf weken genoteerd, helaas op zijn weg tour van 17 naar nummer 25, en dit staat op nummer 24, wederom een Nederlandse productie, het zijn de jongens van Catapult in de vierde week, van 18 naar 24 helaas gezakt, hier is de Stealer in de top 40. Muziek van Nederlandse bodem. Hè? Ja, kattenpult. Maar helaas op de tour van 18 naar nummertje 24. Vier weken genoteerd voor deze jongens. En op nummer 23 vinden we wederom een nieuwkomer. Heb ze de ene hit is net uit de top 40 van Connie van der Bosch. Komt ze gewoon gelijk weer met de nieuwe binnen. Hier is Sjaakie van de Hoek nieuw binnen op nummertje 23. Nieuw. nieuw. Nou vaak aan kleine sjak, Groot in het kattenkwaad.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 Als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Shaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Shaak, groot in het kattenkwaard, vlug als kuik.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 Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijwelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een raad kapot, dat was een schot van Shaky van de Hoek. De ene hoogste nieuwkomer in de top 40 van deze week, Jackie van de Hoek van Conny van de Bos, komt nieuw binnen op nummertje 23. Goedemiddag, goeiemiddag. Dit is het nummer 22-geluid. Vorige week kwamen de jongens van de trams nieuw binnen op nummertje 29, en deze week stijgen ze door naar nummertje 22. Live van de Trams, het zou een van hun mindere hits worden, maar ze zullen er nog vele krijgen hoor. De Trams was toch wel een beetje toonaangevend in het disco gebeuren. Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 29 en ze gaan 7 plaats omhoog naar nummertje 22. En dit vinden we op nummertje 21. Een hele duikeling naar beneden. X-alarm schrijf 5 weken genoteerd voor Spooky en Sue. En I've got the need. Is het weer eens tijd geworden voor een overzicht in de top 40 voordat we gaan beginnen met het linker rijtje van die lijst. Van 39 gezakt in de negende week. Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Your Baby. Drie weken genoteerd voor Bob marley in de Welers met de lijfuitvoering van No Woman, No Cry. Vier plaatsen naar beneden van 25 naar 29. I Believe It, When I See It van Gilbert O'Sullivan. Ex-alarmschrijf vier weken genoteerd. Een hele duikeling naar beneden van Van 11 naar 28. Vier plaatsen omhoog van 31 naar 27. Die tijd van vroeger van Peter Biedemeijer in de tweede week. En nieuw binnen op nummertje 26. Mieke met mijn beste vriendin. En van 17 naar 25 gezakt de onze eigen Hollandse Classics. Vijf weken genoteerd met het nummer Russian Lady. Katapult, de Teenie Bopper Band. Ook al van eigen bodem. Vier weken genoteerd met de stierer Gaan ze onderuit van 18 naar nummertje 24. En de derde nieuwkomer vinden we op nummertje 23 van Conny van der Bos met Siaki van de Hoek hoekt van Life van de trams twee weken genoteerd. Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 29. En ze stijgen door naar nummertje 22. En zojuist hoorde je Spooky en Sue X-alarmschijf, vijf weken genoteerd met I've Got The Need. En dan gaan we verder in de lijst met uh, nummertje 20. Vorige week nog nieuw binnengekomen op nummertje 24. En het is allemaal van de zangeres zonder naam. En het is getiteld In Hamburg. In Hamburg loop ik. De straat Tot de... Een paar weken geleden in de top 40 één of twee Nederlandstaligen. Momenteel staan er maar liefst zes in. Dus dat is voor de Hollands lied natuurlijk alleen maar prachtig. Jore de zanger is onder naam, Vier plaatsen omhoog van 24 naar 20 in de tweede week. Top 40, top 40, top 40. En op 19 vinden we alweer een Nederlandstalige. Zij het door een Duitse gezongen, hier is Rijn het mee als de dag van toen. Als de dag van toen hou ik van jou.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 Hou ik van jou? Misschien oprecht. Vorige week kwam die nieuw binnen. het mee met als de dag van toen op nummertje 28. En hij stijgt door naar nummertje 19. Later zou hij in de radiowereld natuurlijk uh, beroemd worden met het. Uh, Nummer voor het Oog op Morgen, dat radioprogramma op Radio 1. Ik weet trouwens niet eens of het nog bestaat. Vroeger luisterde ik wel eens naar. En dan begon ze altijd, of eindigden ze altijd, met Goedenacht Vrienden. En dat had nog wel eens ophef, want het was tenslotte toch een Nederlandse radiostation. En dan in het Duits eindigen, dat was toch al een beetje nat dan. Uh, we hebben een beetje de Nederlandse groepen gehad hoor. Ja, ja, ja. Het, uh, we gaan nu weer even over naar wat meer geweld. Zoals dit van Afrax Simone in de vijfde week. Ja, ja. Vorige week nog op nummertje 13. En nu zakt hij naar nummertje 18 in de Nederlandse top 40. Van 40 jaar geleden, hier bij Radio L'S558. Van alles wat in die titel. Hè? Ja, Je kan er van alles van maken. Ramadan, je kan rammen maar. Afanana van Afracht, Simone. Uh, vijf weken genoteerd hier in de top 40. en Het is gewoon een heerlijk gezellig zaterdagmiddag plaatje. Het is hier trouwens toch wel erg gezellig. Want ik krijg net een beker chocolademelk van Els. Met een flinke scheut rum erdoor. En zo gaan we straks gewoon verder met die top 40. Hè? Dus we zien wel allemaal wat het wordt. We gaan naar het nummer 17 geluid toe. Vorige week nog op 19, vier weken genoteerd voor André Mos. He, allemaal geproduceerd door Jack de Nijs en dat hoor je zo heel mooi terug in dit plaatje. Het is allemaal getiteld My Spanish Roos. Welkom bij de Nederlandse Top 40 op Radio Els. Een minuut over de klok van half 4 geworden hier in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Het is de 11e jaargang, nummer 44 van 1 november 1975. En je hoorde het nummer 17 geluid, André Mos, My Spanish Rose. <laughs> Ik zet het knopje niet open, nou ja, dat noemen we die toch niet? Dat niet gewoon zo, zo kan het natuurlijk ook. This will be van Natiele Co, Natiele Co, Boeren Co, drie weken genoteerd van 23 naar 16 in de Nederlandse top 40. Eentjes uit die tijd hoor. Ja, ja, ja. Husky met Give It Up. En ik vind het zo mooi. Want ze gaan gewoon naar 15 toe. Vorige week nog op 21. En ze staan drie weken genoteerd. Ja, de contouren van de top 40 beginnen zich langzamer met je af te tekenen. En er zijn hele grote verrassingen. Daarom heb ik ook niet de lijst online gezet. Dus dan is de verrassing des te groter. We gaan naar nummertje 14 toe. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummertje 2. Billy Swan hebben we het hierover. Van 22 naar 14. Met everything's the same. Billy Swan heeft niet zoveel hits gehad. En uh, zijn andere grote hit natuurlijk. Dat was I Can Help. En die kwam dus wel op nummer 1 terecht. En ik denk, ik heb zo'n flauw vermoeden dat dit met dit nummer niet gaat gebeuren. Maar wel omhoog. Van 22 naar 14. Everything's the same van Billy Swan in de tweede week. En op nummertje 13. Ach ja, van 3 naar 13. <lacht> maar wel een klassieketje geworden he, van Mike Berry Staat maar liefst 8 weken genoteerd en gaat nu onderuit 10 plaatsen naar beneden van 3 naar nummer 13 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. We love you. Remember. Barry Hallam. Stowers falling. When the world said goodbye, buddy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 Hier bij Radio Els 558. En dit, stond op nummer, dit staat op nummertje 12. Paul Kelly in de derde week. Hij stijgt door vanaf nummertje 20. Met het nummer Get Sexy. En we naderen langzaam de top 10. En uit de top 10 is, is uh, Remus Roeses. Ja, ja, ja, ja. Zes weken genoteerd. Vorige week nog op vijf. En nu zes plaatsen naar beneden naar nummertje 11. Met Perdona ja, mi, me. Perdona mi, Perdona mi, Perdona mi.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 Hé, Voordat we met de top 10 gaan beginnen even een overzichtje wat er gebeurde tussen de nummers 20 en 11. Vier plaatsen omhoog van 24 naar 20 in Hamburg van de Zanger, rest zonder naam in de tweede week. Ook twee weken genoteerd voor Reinhard Meij met Als de Dag van Toen, omhoog van 28 naar nummer 19. Vijf plaatsen naar beneden van 13 naar 18, af Van en A van Afrak, Simon in de vijfde week. Vier weken genoteerd voor André Mos met My Spanish Roos. Twee plaatsen omhoog van 19 naar 17. Op nummer 16 vinden we afkomstig van 23, This Will Be van Nathiele Koo. Drie weken genoteerd, ook drie weken genoteerd voor mijn favoriete groepje Husky met Give It Up. 21 naar 15 omhoog. Everything's the same van Billy Swan in de tweede week. Vorige week, nieuw binnen op 22. Stijgt door naar nummer 14. 10 plaatsen gezakt van 3 naar nummer 13 uit de top 10. Dus Mike Berry in de dagste week met de tribute to Buddy Holly. Cat Sexy van Paul Kelly. Drie weken genoteerd van 20 naar nummer 12. En zojuist hoorden we Demis Roosos. Van 5 naar 11 gezakt en dan zijn we toegekomen aan de top 10. En wat houdt dat in? Je had nog 1 nieuwkomer te goed. Nou, die gaan we nu voor je draaien hoor. En dat is natuurlijk wel een klapper van je geweldste. als je natuurlijk nieuw binnenkomt in de top 40. En dan gelijk op nummer 10. Het is de ex-alarmschrijf van vorige week. We hebben het hier over Casey en de Sunshine Band. En that's the way I like it. Als was, zou ik de top 40 maar blijven volgen de komende weken, want dit wordt een monsterhit van je wel. Dat wordt ook de allergrootste hit die, die deze man ooit gemaakt heeft. Casey Sonny's en Ben komt nieuw in op nummer 10, als zijn de ex-alarmschijf van de vorige week met That's the way I like it. En dit wordt de laatste voor het tijdstip van het hele uur. Hier is Piet Veerman, ex-alarmschijf, drie weken genoteerd, stijgt door van 12 naar 9 met Rolling on a River. Tot zometeen.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 I feel the cold is fading like the morning dew. Oh, my mind is reaching out for you. I can hear a skylock sing high up in the sky, and it sure to make me wanna sing my song. You could read between the lines again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 in het derde en laatste gedeelte van de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En dat is de aflevering van 1 november 1975. Het was de elfde jaargang, nummer 44 en hij werd ooit uitgezonden bij de Tros Radio op Hilversum 3 op een donderdag tussen 4 en 6 door Ferry Maat. 40 jaar later doen we hem gewoon eens een keertje over. Waar waren we gebleven? Nou, we zitten al in de top 10 hoor. En uh, we gaan beginnen met nummer 8, ex nummer 1 hit, 7 weken genoteerd. Dit is Alexander Curly, hij zakt van 4 naar 8 met Guus. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreken en het hooi met van het land.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 Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp schande over Utenwerd en zijn manieren. En het pastoor der nou die Nouri die komt vast in de hel. Maar de guus vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wijven spel.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 GUS, kom naar huis, want daar hebben er een ding. Dit kan toch zo niet, dan, GUS, Waar is er aan de hand? 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. verrassing met welke plaat David Bowie komt, hè? want hij gaat tijdloos met zijn muziek mee. Hè? Ja, ongelooflijk. David Bowie, drie weken genoteerd. Hij stijgt in de Nederlandse top 40 van 10 naar nummertje 7. En op nummertje 6, één plaats omhoog voor. Ja hoor, de Stylistics. Zeven weken genoteerd. Ze doen het rustig aan, maar ze gaan wel gestaag omhoog. Ja, ja. Mooi plaatje trouwens hoor. Ja, ja. Een klassieketje geworden. I Can't Give You Anything in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Het is inmiddels 11 minuten over de klok van 4 uur geworden. <middels> Van de langs genoteerde plaat in de top 10. Zeven weken genoteerd voor de Stylistics. En ze gaan één plaatsje omhoog van 7 naar 6 met I can't give you anything. En datzelfde geldt voor Tietz in. Vier weken genoteerd. En ze gaan één plaatsje omhoog. Nog wel met stip van 6 naar nummertje 5. Hier is goodbye love. is de top 40. van Tietzin. Nou, goodbye voor in. Dat zitten er de voorlopig de komende weken nog niet in. Want ze staan stevig in de top 10. Ze stijgen één plaatsje. Van 6 naar nummertje 5 in de vierde week. En op nummer 4, ach, hoe jammer. Vorige week nog de lijst aanvoerde van de top 40. Maar helaas, daar hebben ze maar één week gestaan. We hebben het over Henk, De Nijf en De Jets. Zes weken genoteerd voor deze jongens uit Nederland met Stan the Gunman. All Hit Radio. Radio, radio <tied> It's gonna come at night till the morning's light It's gonna turn the upside down It's gonna steal the show to let the people know That he's the number one in town So if you feel the fear when his man appears better that you stay away another day Every star in a supercar is gonna make a big country. Winning every game, so isn't it a shame that everyone around will say it's all right? Langzaam maar zeker de ontknoping van deze top 40. En dat wordt een hele bijzondere ontknoping. Nederlandse groep, ze gaan elkaar gewoon afwisselen. Ja, en Misschien weet je dan al waar we het over hebben. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Je de Henk de de Jets in de zesde week van de troongestoten van 1 naar nummertje 4. En op nummertje 3... Ja, dat is ook geweldig hoor. Absoluut. Vorige week nieuw binnengekomen, al zijn er de ex alarmschijven op nummertje 14. En in één klap nu de top 3 binnen. We hebben het hier over Dave met Danser maintenant. Hey, bring along here! 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. maintenant. Tout nu dans le sable. afkomstig direct maar de top 3 binnen. Op nummer 3, Dave met Dancé Mentena. XLAM schrijft twee weken genoteerd. Die Dave schijnt trouwens gewoon toch en echte Hollander te zijn. Dus wat dat betreft scharen we hem gewoon onder de Hollandse producties. Kan ons het schelen. Nou, we naderen een beetje de ontknopingen. Ja, ik moet eerst trouwens even de vaste luisteraars zoals Brenda, Anne en Soraya en Gerrit bedanken voor de reacties tijdens deze uitzending op Facebook. Het is natuurlijk altijd gezellig om mee te doen. Dat noemen ze interactieve radio. En Brenda speciaal nog bedankt, want die is weer flink bezig geweest met de Facebookpagina de vrienden van Radio Els 558. En daar ga ik zo meteen op mijn gemakje wel eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. We zijn toegekomen aan het nummer 2 geluid, en dat stond hier vorige week ook. We hebben het hier over, Mut en Lucy Lucy, Lucy. Hey, bring along Op 1 november 1975 in de Nederlandse top 40, de helftjaargang nummer 44. Uitgezonden op Hilversum 3 van 4 tot 6. En dit was heerlijke Glamour Rock van Mutt met Lucy, Lucy, Lucy. En voordat we de nummer 1 laten horen, ja ja, de verrassing die komt, gaan we eerst even een overzichtje geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 10 en 2. Nieuw binnen op nummertje 10, de kloppen van de week, That's The Way I Like It van Casey en The Sunshine Band, de ex-alarmschijf van de week daarvoor. Ook ex-alarmschijf, Piet Veerman in de derde week, Rolling on a River van 12 naar nummertje 9, Vier plaatsen gezakt van 4 naar 8, Alexander Curly met Q's in de zevende week. Drie weken genoteerd voor onze David Bowie met Fame, gaat hij drie plaatsen omhoog van 10 naar nummertje 7, 1 plaats omhoog van 7 naar 6, Kent Kim. If you have any anything van de stylistics in de zevende week. En vier weken genoteerd voor onze Hollandse formatie. Teats in met goodbye, love. Gaan ze ook één plaatsje omhoog van 6 naar nummer 5. Van de troon gestoten, vorige week nog op nummer 1. En nu naar vier gezakt. Stan de Gunman van Henk de en de Jets in de zesde week. En Axel Armschijf. Twee weken genoteerd voor Dave van. En met Danse Mentona gaat hij gewoon van 14 naar 3. Hè? Ongelooflijk. En zojuist hoorde je mut Stevast op nummertje 2 in de vijfde week met Lucy Lucy. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Vorige week kwamen ze binnen op nummertje 16. En ze stijgen gewoon door in de. Tweede week naar nummertje 1. Het is ongelooflijk. We hebben het hier over de George Baker Selection. De hitfabriek van de jaren 70. En uh, dit is allemaal getiteld Morning Sky. Ik vond het ontzettend leuk weer om te doen die top 40. En uh, wat ondergetekende Ferry de op betreft zou ik zeggen graag tot de maandag. En wat de top 40 betreft graag tot volgende week bij Radio Els 558.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 There is a sun for you to shine. Look at yourself, what do you see? A child that fear to be alone. Maybe a heart without a home. But someone's waiting there for you. More